...per abuis naar individuele klanten zijn gestuurd. Vijf pakketten zijn... Er zijn 27 doden en meer dan 350 gewonden gevallen. In Libanon zijn de spanningen tussen de bevolkingsgroepen opgelopen... ...door de burgeroorlog in buurland Syrië. De Sjiitische Hezbollah steunt het bewind van president Assad. De Soenitische Libanezen steunen overwegend de opstandelingen. En de politie, de marechaussee en de Belastingdienst zijn bezig met een controle van de pleziervaart bij IJmuiden. Zeil- en motorjachten bij de sluizen van het Noordzeekanaal en de jachthaven Seaport Marina worden binnenstebuiten gekeerd. De controleurs kijken naar vaarbewijzen en openstaande boetes, maar ook naar bijvoorbeeld smokkelwaar en het witwassen van crimineel geld. Het weer. Vanavond blijft het lang warm. Morgen in het zuiden wolken en later wat regen. In het noorden blijft het overwegend droog met de meeste zon in Groningen.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 Files van 3 kilometer of langer in de Randstad staan onder meer op de A1 richting Amsterdam. Tussen de Muidenberg en Diemen 3 kilometer. Op de A5 Hoofddorp in de richting Haarlem. Bij de afrit Westpoort 3. A6, muiden richting Lelystad. Bij Almere Buiten 4 kilometer dan ongeluk. De linkerreishook is daar afgesloten. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Badhoevedorp en Amstelveen 7. Op de ring Amsterdam de A10. Tussen afrit Volendam en de Koentunnel. Acht kilometer door een ongeluk. Bij de Koentunnel is de reis ook dicht. Op de ringweg Zuid richting Amersfoort... tussen Osdorp en Afetraai 5 kilometer. En op de andere rijband rijdt het langzaam... tussen de Zeeburger Tunnel en Klopend de Nieuwe meer 13 kilometer. Komt er een ongeluk op de A4 bij Sloten... maar daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open. A15 Europoort richting Rotterdam... bij Klopend Van Plein 4. A16 Rotterdam richting Breda... tussen Hendrikido ambacht en Klopend-Klaarverpolder 6. A20 richting Gouda... daar staat 3 kilometer bij Rotterdam-Krooswijk. En op Zie je,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 Oh, come on, come on.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 Hardy all night and win 6.9. Zie Up and down like crazy on the dance floor You're getting busy like a bee and that's the truth I got a feeling there's a fire oh, the wiggle. Wiggle.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 bij twee explosies bij Soenitische moskeeën in de stad Tripoli in het noorden van Libanon zijn 42 doden gevallen. Meer dan 350 mensen raakten gewond. Door de burgeroorlog in buurland Syrië zijn de spanningen in Libanon hoog opgelopen. De Sjiitische Hezbollah steunt het bewind van president Assad. De Soenitische Libanezen steunen overwegend de opstandelingen in Syrië. Rusland heeft een protestverbod afgekondigd voor de Olympische Spelen in Sochi begin volgend jaar. Protesten en propaganda zijn overigens ook verboden volgens het Olympisch Handvest, maar dat verbod geldt alleen voor de zone waarin de Spelen worden gehouden. De afgelopen tijd is er veel te doen over de Russische anti homo propaganda -wet. Minister Kamp van Economische Zaken vindt dat de overheid het boeren van schaliegas moet overwegen.